Van 9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De toestroom van asielkinderen vormt een bron van zorg voor scholen en gemeenten. Dat zegt de landelijke onderwijswerkgroep voor asielzoekers en nieuwkomers. Van de vluchtelingen die naar de nieuwe opvangcentra komen, is zo'n 10% basisschoolleerling. Dagelijks bellen gemeenten en scholen naar de onderwijswerkgroep voor advies over de opvang van deze kinderen. De vragen gaan over financiering en inzet van leraren, maar ook over het lesgeven aan kinderen die geen Nederlands spreken of trauma's hebben. De Nederlandse f dienst die worden ingezet tegen IS in Irak gaan komende week hun eerste bombardementen uitvoeren. Dat zegt de directeur operaties van de Koninklijke Luchtmacht. Gisteren werd er voor het eerst gevlogen boven Irak zonder dat er wapens werden gebruikt. Volgens de directeur waren deze vluchten bedoeld als test. In Japan is zeker één dode gevallen door een orkaan die vannacht over het land trok. Het is een Amerikaan die foto's nam van de Woeste Zee. Er zijn nog drie vermisten. Zo'n 200.000 mensen moesten uit voorzorg hun huis uit... en bijna 10.000 huishoudens in Japan kwamen zonder stroom te zitten. Ook voor de familie van de kroongetuigen in het liquidatieproces zijn veiligheidsmaatregelen getroffen. Volgens informanten van de Telegraaf staat de moeder van kroongetuigen Fred Ros op een dodenlijst. Vorige week bepaalde de rechter dat Ros kroongetuige mag zijn. In ruil krijgt hij een lagere straf. Ros heeft belastende verklaringen afgelegd tegen onder meer Willem Holleder en Dino S. In de Indische Oceaan wordt opnieuw gezocht naar het Maleisische vliegtuig dat in maart van de radar verdween. Drie schepen gaan er zoeken. één daarvan is inmiddels aangekomen. De zoektocht lag maanden stil. In die tijd is de bodem van de oceaan in kaart gebracht door een Nederlands bedrijf. Voor de zoekactie is maximaal een jaar uitgetrokken. Het weer bewolkt, af en toe zon en het wordt een graad of 16. Vanavond en vannacht trekt regen het land in. Morgen buien, soms met onweer, ook wat zon en veel wind. Dit was het nos ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de AWB. De ochtendspits verloopt drukker dan normaal. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1 brugge 4 kilometer. De andere kant op tussen Amersfoort Noord en 1 brugge 5. Verderop tussen Naarden en knalpunt muidenberg 6. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knopend Prins klausplein en Zoete dorp 7. Verderop voorknopend Badhoeverdorp 4. Dat komt door een gestrande auto. De rechte rijstrook is dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoeverdorp 4. A12 richting Den Haag voor Den Haag 5. A15 richting Europoort tussen IJsselmonde en Rotterdam-Charlo 6. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Riddenkerk en knooppunt Terbrechtseplein 5. A20 naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein 4 kilometer. De andere kant op tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein 6. Dat komt door een kapotte auto op de A13. Bij de afrit Berklaar Rode Reis zijn twee rijstroken dicht. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweert, 8 kilometer. Tot zover de verkiezingen.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 En daar is voor ons uh, onze treinspecialist Ruud Jansen aanwezig. Want die heeft uh, reeds een, een rit gemaakt met uh, de, bolle, de, de blokkendoos uit 1927. En een replica van de hondenkop uit 1950. En die hij... rijdt tussen Haarlem en Amsterdam. Juist. En hij gaat ons daar alles over vertellen. Heeft trein, we hebben de foto's inmiddels al ontvangen. Dus ik ben erg benieuwd uh, wat hij ons daarover kan gaan vertellen. Dat allemaal om kwart over drie. Uiteraard rond de klok van half vier. Het vaste item, de evenementenagenda. En luisteraar.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 De single van uh, <laughs> OMD en de Locomotion. Hier is Eric Iglesias.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 En uh, wat heb je zo al, uh, al een 175 jaar spoor in Nederland. Wat, uh, in Nederland, houd, ja. wat houdt dat in principe? Nou, houdt in uh, Vandaag precies 175 jaar geleden deed de eerste trein in Nederland, de Arend, die reed van Amsterdam naar Haarlem toe. En dat wordt dus vandaag uh, herdacht hier in Haarlem en in Amsterdam. En uh, nou, we lopen al vanaf vanmorgen half elf te schokken. Dus uh, we hebben de pastelpoten nu, maar uh, het is geweldig.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 Vroeger 15 jaar geleden deed je alles op tijd. Ja, toen had je er nog maar één. Ja, daarom. Dan was het ook niet zo druk. Nou, dat valt best mee. Maar kijk, het is natuurlijk gewoon vervelend als je vier keer in, vier keer in de week met, met open maat, bevoer van Bevenwerk naar Zandvoort moet, dat het van de, van de vier keer twee keer misgaat, omdat er dan weer een ziek uitvalt of iets prachtigs. is. En,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 Een prettige uitzending. Een hele plezierige middag, uh, Ruud. En ik heb een plaat ja? voor je uitgekozen. Hier is Albert Hammonds. I'm a train. Hoe vind jij ja. die dan? Ja, ja. geloof. Oké. Okay. Hey, veel plezier. Hoi. He. Hoi. Hoi. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train. Yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a chicka train. Yeah.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 Deze muziek noem maar op het, Jan. Uh, dat ga je me nu uitleggen. A classic soft rock. Zo. Ja. We gingen heel veel jaren terug in de tijd... met de zin van Andrew Gold en de Lonely Boy. Het is inmiddels al vier geweest. Tijd voor de evenementagenda. Ik ga er weer lekker voor zitten. Ga je er maar even rustig voor zitten. En luisteraars, pak uw pen en papier. Want er zijn weer de nodige evenementen in en rondom zand... voor dit weekend. En met name ook komend weekend... die uw aandacht verdienen.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 Mag je helemaal los. En dan hebben we het natuurlijk over de spot. Strandafgang 23. En dat begint dan om 8 uur s avonds deze 27 september. Het eindfeest van de spot.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 Wat een in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 We moeten even kijken waar ik er doorheen kan. Want wij hebben uh, hier op dit moment uh, vier verschillende soorten haring. En iedereen krijgt een uh, mooie stemboljet om uh, uh, hun mening erop te geven. En... Oh, Patrick! Hij loopt nu net naar boven toe. Dan gaan we er gewoon. Ja, aan. dat ja, zou je net zien. He? Waarom <laughs> ook niet? Maar de bedoeling is dat mensen dan nou. de haring gaan kiezen die in de kraam te, te verkrijgen zijn. Sorry?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 Je moet, zoals je ziet, ze staan hier ter plekke voor ze schoongemaakt. We hebben niet eh, van tevoren om 6 uur de 2000 haringen weg te snijden. Alles wordt nu onder de mensen waar ze bij staan, ter plekke schoongemaakt. Dus dat is een hele prestatie van de dames. Om nu even snel in 4 uur 2000 haringen weg te snijden. 2000, <urgeroliange> okay. 2000 haringen zijn er nog wel wat. Hoeveel Wat? hebben we nu met 2000 haringen? Nou, ik. De 4, 5, 100, dat er wat van is. Die... eet een hele haring van... Sommigen zeggen van... Nee, daar een stukje... Die delen een haring. En die, die hebben aan 4,5 genoeg. Maar sommigen die, die eten erachter op. Dat maak je ook mee vandaag. En ik kan... We staan nu achteraf, dus kunnen we het gerust <lacht> zeggen. Maar hou, geef je ogen de... de ja, ja, er zijn voldoende mensen. En ik hoorde net al een aantal van 12 zelfs. Ja, ik vind prachtig. het een hoop. Mensen genieten ervan. Het is een uh, weet je, die... die...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 C'est sûr, C'est sûr, bon. C'est sûr, C'est sûr, C'est sûr, C'est sûr, bon. C'est sûr, C'est sûr, bon. C'est sûr, la sûr, C'est Brigade, tu es en brigade, des millions de soldats dans ta patrie donc garde Cesaria tu nous as tous quand même bien nus, tout le monde se croyait disparu, mais tu es revenu Cesaria quel bel le son d'humilité en dat was de nieuwe zin van Stromeo. da Fesessaria bij CFM. Daarvoor schakelde we live over naar de loods in Nieuw-Noord. Aan de wasstraat nummer 2, de loods van de Zemeermin. Daar is om drie uur vanmiddag gestart de haringproeverij. Vital haringen, dat moet gekozen worden. En de allerlekkerste, dat wordt de nieuwe haring van de Zemeermin. Nou, mocht je daar nog even langs willen, dat kan. Zeg dat je van CFM bent en dat je het in de uitzending gehoord hebt. Dan kan je ook even lekker meeproeven en een haring. En een drankje, dat kost maar één euro. Dus tot zeven uur iedereen al daar van harte welkom. Zo meteen zijn we er weer na vier uur.